Goedemorgen. ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Rijkswaterstaat gaat er alles aan doen om een nieuwe verkeerschaos dit weekend te voorkomen. Ook dan is de A2 tussen Utrecht en Den Bosch weer dicht vanwege wegwerkzaamheden. Vrijdag besloten een hoop mensen dan maar via Nieuwe Gein te rijden. Maar dat betekende wel file rijden. Sommigen stonden wel drie uur lang vast. Hoe lang staat u wel te wachten? Uh, waar zitten hier nou? Drie kwartier? Drie kwartier? Uh, nu een half uur, dus valt mee toch? Wat vindt u ervan? Jammer, maar het moet toch allemaal gebeuren. Eén grote ergernis natuurlijk. De gemeente wil niet weer zo'n weekend. En dus gaat Rijkswaterstaat extra wegen afzetten. En ook roepen ze mensen op om hun navigatie vooral uit te zetten. Omdat die je vaak via drukke kleine wegen stuurt. In Termunten in Groningen is vanochtend een grote schuur volledig afgebrand. Het huis ernaast kon wel worden gered. Volgens deze verslaggever van RTV Noord is het al de zoveelste brand in korte tijd. We hebben natuurlijk in een week tijd nu een brand gehad bij een boerenbedrijf in. Buffalo, een brand bij een boerenbedrijf in Godlinse, En nu deze. Dat is wel opvallend. Drie keer zo'n grote brand in zo'n korte tijd bij een boerenbedrijf. Maar de brand is niemand gewond geraakt. Ook voor de Formule 1 zit de zomervakantie erop. Dit weekend is de Grand Prix van Nederland in Zandvoort. En die begint altijd met ons volkslied. Ieder jaar mag een artiest het Wilhelmus voorafgaand aan de race zingen. Dit keer is dat Duncan Lawrence. En voor kinderen in het zuiden is het gedaan met urenlang luieren, zwemmen en zonnen. De zomervakantie zit er ook daarop, En dus zitten de klassen in Brabant, Limburg, Zeeland en delen van Gelderland weer vol... Een basisschooldirecteuren kunnen zonder al te veel stress aan de slag. Want op veel plekken lijkt het lerarentekort opgelost. Ook deze bestuurder in Den Bosch houdt opgelucht adem. Het is overal goed gegaan gelukkig. We hebben alle vacatures weer kunnen vervullen op een, op een paar na. Die vullen we in met, met wat tijdelijke krachten. Maar het aanbod was dit jaar iets groter dan afgelopen jaar. Krijg het weer nog. Het is een normale zomerse dag vandaag. Veel zon met zo'n 22 graden aan de kust tot ruim 25 graden in het zuiden.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 10 de Vries. Fries. En u zit op Zandervoerder, hè? Zandervoorde, ja, al 45, vanaf het, vanaf het begin, zeg maar, als het ware. En, to, en toen ja. was er, niks. er in... Was niks? In het begin was er niks. En toen... Ons liever ook vroeger, in het begin was er helemaal niks. Nou, wij hadden dus op een gegeven moment de camping. En, uh, maar wat gaat er met de camping gebeuren? Ja, het moet eigenlijk, na zoveel jaar moeten we oprotten. Want uh, ze gaan er daar, uh, ze gaan er daar die huisjes neerzetten, weet je, die je overal ziet.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 Dus nu hadden we later een star En het was uh, feest. Weet je, je bent altijd met elkaar. Je ziet elkaar altijd. Je, drinkt je, je legt een kaartje, je drinkt een drankje. Weet je, het is een samorigheid wat je hebt met die mensen. Dat is natuurlijk van onschatbare waarde. En u woont Twinters in uh, Amsterdam? Twinters woont ik in Amsterdam. En waar, waar woont Regulier? u? regio lies ja. kort. Ja. Ah, ja, ja, ja woont u ja, ook mooi? Ja, het is op zich mooi. Maar ja, weet je. En, we zijn toch buiten mensen.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 En die lopen een paar mee. Als ze al willen lopen, veel zijn de persoonabietend om te lopen. Die gaan dan op zo'n circus fietsen naar de golfbaan. Weet je, dat is dichtbij. Dan gaan ze golf. Dat, dat soort mensen krijg je in het zakje die huisjes. Dat maar je die... kan je geen vier tonneer tellen voor, voor zo'n zomerhuisje. Nou, ik wens u heel veel succes. Dankjewel, ja, jongen. Ja, je gaat toch wel eens horen. Kijk, ik kan weinig zeggen, maar kijk maar nationaal. Kijk, kijk, kijk, kijk maar nationaal. Dan ga je zien hoe we dat wij strijden. Dat is mooi. Dat is mooi, jongen, echt waar. Ja, ik, uh, ik heb respect voor u. Is er nog koffie? Ja, lekker. <laughs> We gaan een stukje muziek draaien. Dit is uh, ja heel mooi. Yo, yo, yo, yo.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 la la la Ya de galo la La la la een goede tekst <tie> We kiezen het wel uit, hè. Nou, Ik ga de Even een balletje eten. van de Thomas. Ja.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 pak zie ik. We gaan er een hele leuke ja. clip bij maken ook. We hebben er wel iets moois van gemaakt. Frank, we gaan er ja. nog wat moois van maken. Want ik, ik ga een hele leuke clip maken. Een clip ook. Ja, ik, heb, ja, ik neem... Dit, Peperclip. Nee, geen paperclip <laughs> nou. Nee, gewoon een gewone clip. Ook Goed, duidelijk. Jij had nog wat, Frank. Vertel. Nou ja, over de ook uh, hier weer hulde aan uh, het gemeentebestuur gemeentebestuursantwoord voor alle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 En dan, uh, dan begint het. Ja, waanzinnig. Ja, het is een, het is een, ja. een circus oh, die ze dus weer gaan Ja, en dus dat voor, voor de, drie dagen, hè? Ja, ja voor, voor drie, drie dagen. dagen ja. Ja, het, is, het is niet voor te ja. stellen. Nou, maar, maar, maar goed, uh, de Olympische Spelen in Parijs kosten ook maar 9 uh, miljard of zo. Ze hebben 2 ze hebben, <laughs> <ze laughs> miljard aan de scène ze, uh, gedaan. En ja. dan, dan, dan, dan ga je erin liggen en dan ga je Nou, die, drollen, die is die zwommen sneller dan uh, menig zwemmer. <laughs> ja, precies. Yes. Ja, goed. Maar goed.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 En die mensen dus kijken sowieso nooit blij, hè? Nee. Dat is ook niet goed voor je, voor je kast, volgens mij. Hardlopen, maar dat is weer een andere discussie. Ja, maar ik denk, Als God had gewild dat wij konden hardlopen, hadden we hoeven gehad, gij? Echt waar? Ja. Dus je moet dan wel lekker... de pasta kan er ook gooien. Ja, dat dan weer wel. Gebukt <lacht> dus, is genomen. Gebukt genomen. Maar, maar je ziet ook mensen die lopen, jongen, met een heel verwrongen gezicht. Alsof ja. ze hun hele broek hebben volgejekkerd. <lacht> en proberen zich een weg te banen naar hun auto. En dan denk ik van, ja, dus die mensen die... Daar maar het schijnt, het schijnt wel uh, heel erg verhelderend te werken bij de mensen die dat doen hardlopen ja, ja nou het schijnt zelfs uh, verslavend te zijn heb ik begrepen ja, ja klopt ja kijk maar naar Sifan Hassan ja ja nou, die kan vijf, er ook wat van kijkeren vijf kilometer heen. tien kilometer en ja. dan nog even 34 kilometer en nee. zonder te lopen ik ja. zie ja. er gaan zonder jas aan Zo. ja dat is uh, dat is ook een bijzondere uh, ja, maar die mensen zijn er natuurlijk ook brood, een broodmager. Ja. Want anders moeten ze het allemaal meetorsen, natuurlijk. Ja, zeker. Ja, ja. Dus die wegen nog 30 kilo. En dan, ja. uh... Als er meer is dan 17 mogen ze ook safe, zou ik niet naar buiten. <laughs> nee, dan maaien ze gewoon mee. Ja, de Noordboulevard is levensgevaarlijk. Ja. ja, maar het ligt eraan mee of tegen, hè, wind? Ja, dat dan weer wel. Dus als, nou, als ze mee, mee hebben, mee, dan gaat het lekker. Dan hebben ze een scherpere tijd dan, ja. zeg maar, wind tegen. Juist. Ja, Frank, ja juist. Ik weet werd alles van hardlopen. Ja, ja, ja. ja. Hey, heb jij wel eens uh, um, buurtinitiatieven buurt gehad? Dat je denkt: van nou, ja, we gaan nou, wat met de buurt doen. Een, een, nou, ik, ik, noem, ik noem een straatfeest, een barbecue, een burendag. Ja. Of tips voor verbeteringen van de straat. En, en, nou, wie een goed idee is voor een buurtinitiatief... die kan dus aankluppen bij de gemeente voor een subsidie tegenwoordig. Oh, kijk aan. Dat is lekker. Ja. Kunnen wij niet wat leuks verzinnen? Ja, we kunnen het heel noord zetten met Amerikaanse auto's. Misschien ook Wat een goed plan. <laughs> <laughs> nou, dat is ook wel bijzonder. Ik zag laatst, want uh, dit mooi weer, staat, het aantal deuren staat dan open. He, van die loodsen. Dan mm -hmm. rijk ik daar voorbij. het zijn best heel veel klassieke auto's in Zandvoort. Ja, hè? In Noord ook, bij het voormalige koolpitbouw uh, mm -hmm. daar zo. Daar zie ik allemaal uh, loodsen met uh, allemaal prachtige... Concepten. Leuk is dat, hè? Ja, dat is leuk om te zien. Ja. ja, ik ken iemand die heeft ook zo'n loods in, uh, in Noord. En daar uh, uh, zit een lift in. Die heeft twee verdiepingen. Geweldig. Die zet hem in zijn kelder. Je hebt geloof ik zes of zeven auto's uh, staan. Zo. Maar de meest waanzinnige auto's. Leuk is dat. Ja, ja. goed, hè? Ja, dat is prachtig. Nou, het is, ja, ja, het is sowieso leuk als mensen passie hebben, weet je wel. Passie voor iets. Nou, dat iets. ben ik met je eens. Ja, weet je wel, het, nou het maakt niet uit. Is of Precies. of auto's, ja. of wat ik veel wat. En heel vaak uh, zijn dat soort mensen heel betrokken bij hetgeen wat ze doen. En, en uh, uh, zullen nooit mensen uh, proberen over te halen om hun passie te delen. Begrijp je? Nee, ze willen het graag laten zien. Ja, maar ze, ze van, maar die, hoeft, heen, nee. die hoeft geen. Uh, ja, die hoeft geen uh, rare. Je hoeft, hoeft niet overgehaald te worden. Nee, precies. Dus ik, uh, ja, ik weet niet of dat interessant uh, nieuws is. Maar. Verdomd interessant, maar gaat hij <laughs> verder? <laughs> Zullen we een stukje muziek draaien, Thomas? Nou, vooruit. Helemaal goed. This man bro cadabra <laughs>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 ja, heel mooi. Currieweg. Dat zeg ik. Currieweg. Currieverstraat. Maar uh, ja, chapeau is voor de, voor de mannen. Want het is natuurlijk... Ze heel, hebben het heel erg mooi ja. gemaakt. Ik, ik heb een rondleiding van, gehad. Ik ook, van uh, Jim zelf. Ik van Robert zelf. Van Jim Curve, wie kent hem niet. Ja, Jim Curve van de Simpelmaat. Ja, Simpelmaat, ja. Die. <laughs> en, uh, <coughs> Pardon. Nee, dat was echt geweldig. En uh, dat is heel mooi. En dadelijk heb ik begrepen, als Kamp Kiev weg is... Ja. Dan uh, wordt ook daar uh, natuurlijk een heel project gerealiseerd. Hè, van, ja, ja, ja.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 Nou, als je ziet met wat voor snelheden die sommige idioten door die Kamerling onderstraat rijden. Dan vraag je je af dat er niet eerder iets is gebeurd. Denk je. Ja. Dat is mogelijk. Ja. Maar goed. Maar goed. Uh, nou ja, we hadden het net over de top 40. Om maar een beetje terug te... En ik, uh, ik kijk naar uh, Rubber Kaplaarsen. 1992. Ja. 90, nummer 3. Dus wij zijn de...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 Oh als ja? deze CD niet aan uw verwachtingen voldoen... Ja, kunt, kunt u hem altijd nog eens placemat gebruiken. Ja, of als. Ja. Uh, ja, ik... Toen al de recycle gedacht. Juist, Frank. Ja, dus, zo, uh, moet, ja, het, zo moet je het zien. Niet alleen en B, maar ook wij waren onze tijd best ver vooruit. Ja, zo moet je het zien. Nee, maar dit even tussendoor. En, en, uh, dus ja, we hebben toch een, uh, een hoop van die, uh, van die dingen kunnen. En dat moet die Berendsen nog maar voor elkaar krijgen om zoveel platen in de.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 uh, uh, onbewolkt of een beetje bewolkt, maar geen regen. Op vrijdag regen, 4 mm regen. Uh, en ik krijg dan een 5. Het zaterdag ook weer 4 mm regen. Ik krijg dan ook een 5. En op zondag uh, 2 mm regen. En ik krijg dan ook een 6.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 <laughs> nee, ik ben helemaal geen... Uh, niet ik zit sport, een beetje op de golflengte van Midas Dekker. Ja. Ja. Niets met sport. Niets. Niets, maar dan ook niets. Nee, met geen enkele sport, hè? Nee. Nee, ook nee. niet... Uh, nou, wippen vind ik wel leuk. <laughs> is ook topsport. Ja, voor Frank, jou. Heb ik wel eens gelezen. Ja, ik word volgende week 105. Ja, dan is het, nee, het ja, topsport. Top. Ja, Frank. Nee, ik ben het helemaal met je heen. Ja. Dus, hé, uh, hey, verder, verder nog nieuws.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 Onvoorstelbaar. Ja, het, het zijn gruwelijke films. Als je... We moeten Freek even bellen. Ja. Freek, Freek weet er alles van. Ik denk het wel, ja. Ja, toch? Ja, want Steve Irwin is niet meer. Nee, die... Oh, uh, look at die... him, go. He's all getting grumpy. nog <laughs> okay, oh Steve. Mooi, ja. hè? Mooie gast. Ja, ja goede gast. zijn dus ja. zoon heeft het overgenomen. Ja. Wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Ja. En uh, op. Uh, op uh, de, uh, Freek heeft ook een uh, site. Wild van Freek heet dat. En daar staat een heel ding over die komono Varaan. En. Uh, ja, wat dat betreft. Uh, in de aanval Ja, komt een heel. Jezus, van een beest zeg. Ja. Oh. <lacht> een versigheid, een hertje of een waterbuffel? Alles, ja. Heb Na, Naadloos Verrasting. naar binnen geschoven. Ja. Maar <lacht> ja. je zag zo'n beest achter je ja. aankrijgen. Oh. Ja, dan moet want je hoe, hoe, hoe hard kan een mens lopen, weet je dat? Geen flauwe nood. Weet jij dat, uh, Thomas? Jij weet al veel. Geen, nee, nee. Nee? Oh. nee? Nee? Zal ik het eens dus even... Want ik ben wel eigenlijk heel benieuwd. naar. Nou, Mensen kunnen altijd benieuwd. bellen met een vraag, hè Frank? Ja, zeker. Ja. Hebben we Wat? luisteraars eigenlijk? Nou, <lacht> uh, <lacht> <lacht> dat denk ik. <lacht> dat denk ik het ook. Dus ja, het, uh, het thema is de Komodo vergaan. <laughs> Thema, of... Heb je verder nog wat? 13 km per uur, Frank. Oh, 13 kilometer per uur. Ja, ah, mannelijk, ja. rennend. Ja. ja. Maar het is van uh, Hassan zonder Jassan? Uh... Nou, en die zal 15 kilometer uh, per uur... Uh... Ja, 15. Iemand 16? Niemand? Niemand? 15 km? 15, ja, 15, ja, ja, is 15. Oké, okay, dat doen we dan. En uh, heb je nog wat leuks? Nee, weinig eigenlijk ja. op dit moment, ja. En we hebben nog uh, 10 minuten te gaan, Frank, ruim. Ja, maar dat komt helemaal goed. Ik zou zeggen, laten we nog een klein muziekje opzetten, want...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 Oh, dat is wel best ja. Dat is en dat is, ze zijn aan het jekkeren met zo'n Ja. Maar dat is een automaat. En een, oh. uh, die, die, uh, die, die zit aan een. Ze hebben daar een. een hoe heet het? naar boven gehezen. Ge ge ge ge een, uh, zo'n apparaat. Een, oh, ja. dat is een enorm ding. En die jakkert uh, dan alles weg. En die hele bovenkant is al weg. En ik denk dat ze die. Um, die uh, hoe heet het? Uh, die betonnen binnenwand aan het weghalen zijn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 ja dus wordt in in zijn geheel wordt hij wat groter aha dus die buitengevel moet sowieso weg ja, dat, ja maar ja. er komen allemaal ramen in natuurlijk ja. want anders uh, zit je daar heb je heb je een woning gekocht in het donker ja dat is niet handig Nee, het is ook niet leuk er moet ook een toilet in <laughs> ja ja dan moet het misschien een toilet misschien wel meer en wat denk je van een lift weet je nou, je, je hebt wel toiletten de, de de Walter P Chrysler Building in New York uit ja. de late twintiger jaren ja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 Die, die hij uh, opnam uh, na uh, zijn, uh, zijn enorme succes bij de Beatles. Frank, weet jij wat de uh, wereldwijd top 10 van de meest waardevolle merken zijn? Wat voor merken? Wat auto-merken? Nee, of... gewoon, überhaupt. Mer wel welk merk er het meest, uh, ja, wie, wie het meest uh, waard is? Uh, Heinz. Apple. Oh, Apple. Oh. In, in miljoenen, 947 miljoen. Aha. Oh nee, meer. <laughs> Iemand meer? Niemand meer. Twee staat Google. Drie Microsoft. En vier Amazon. Het zijn allemaal techbedrijven. Dus uh, okay, ja, ja, ja, ja. weet je dat. Ja. Had jij nog wat? Altijd handig om te doen. Had jij nog wat? Nee, het zit erop. zit erop. <laughs> Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.